11 uur. Mark Hocker met het NOS-journaal. In een Duitse trein heeft een man met een bijl om zich heen geslagen. Media melden dat er zo'n twintig mensen gewond zijn geraakt. Enkele van hen zouden er slecht aan toe zijn. Het gebeurde bij Würzburg in het noordwesten van Beieren. Er is nog veel onduidelijk. De dader zou zijn neergeschoten. President Poetin waarschuwt voor een breuk met het IOC... als het Internationaal Olympisch Comité besluit... om Russische atleten te weren van de Olympische Spelen... Vandaag maakte het Wereld anti een rapport bekend... waarin staat dat de Russische overheid het dopingprogramma in dat land jarenlang aanstuurde. Poetin noemt het bewijs daarvoor erg mager. IOC-voorzitter Bach zei in reactie op het rapport dat hij morgen telefonisch spoedberaad heeft... en niet zal aarzelen de zwaarst mogelijke maatregelen te nemen. De Olympische Spelen beginnen over 2,5 week. De Republikeinse Conventie in Cleveland is chaotisch begonnen... Een groep tegenstanders van kandidaat Donald Trump roerde zich luidruchtig om de conventieregels aan te passen. Maar de voorzitter van de conventie negeerde hun eis, waarop delegaties uit Colorado en Iowa de zaal verlieten. De Republikeinse conventie duurt nog tot en met donderdag. Vrijwel niemand twijfelt er nog aan dat Trump straks officieel de Republikeinse presidentskandidaat is. Twee Rotterdamse moskeeorganisaties hebben op het laatste moment een bijeenkomst met burgemeester Abu Taleb afgezegd. Inzet van het gesprek was het bewaren van de rust... na de mislukte staatsgreep in Turkije. Abu Talib ging vanavond wel in gesprek... met andere vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap. Vooral met mensen die te maken hebben gehad... met bedreigingen en intimidatie. Auschwitz-overlevende Bloemen Evers Emde is overleden. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak... verschuilde ze zich op zo'n 15 verschillende plekken. Maar ze werd verraden en in 1944... via Westerbork naar Auschwitz gestuurd... Bloemen-Eversemde overleed in Israël, ze was 89 jaar. Het weer, het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden, morgen opnieuw veel zon en 25 tot 32 graden. Dit was het. NL zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, het laatste uur.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 ...in het zwembad uh, met de Zandvoortskinderen... ...of ze mogen niet meer op de sportvereniging zitten... ...of ze mogen niet meer naar dezelfde school... Hè. ...dus de, de Duitsers hebben natuurlijk... Ja, uh, ...Luke Dikker, onze bekendste Zandvoortsgetuige... Uh, uh, die, ...die zei altijd tegen mij van "Horis, die, uh, ...die Duitsers, die hebben ons tot Jood gemaakt. Uh, dus wij, want wij speelden met allemaal vriendjes... Uh, ...christelijke vriendjes... Uh, hij, vormde, ...hij het zelf wel...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 I'll jump in inside from the inside.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 risen upon you